4 uur het NOS Journaal. Jop In Utrecht is de politie al uren bezig met een verdachte auto die in het westen van de stad bij het Aakplein staat. In de omgeving zijn uit voorzorg 45 huizen ontruimd. In de auto zitten mogelijk explosieven. Verslaggever Jeroen de Jager. Sinds half 1 is de politie hier op het Aakplein actief bezig samen met de explosieve opruimingsdienst om die Blauw-paarse golf die hier staat te onderzoeken, de indicatie is om hier te gaan onderzoeken dat de auto hier al een paar dagen staat. En blijkbaar was er informatie waardoor die auto verdacht werd. En inmiddels is er ook een robotje naar de auto onderweg om uh, de auto verder te onderzoeken op explosieven. En uh, het laatste nieuws is dat er op het stadhuis hier in Utrecht uh, crisisoverleg gaande is.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 Ook in Spanje zijn betogers slaags geraakt met de politie. Zo'n 2000 betogers verzamelden zich bij het parlement van Catalonië... in het centrum van Barcelona. Ze wilden parlementsleden de toegang beletten... maar de politie wist dat te voorkomen. Bij de ongeregeldheden vielen ruim 20 gewonden... onder wie een aantal agenten. Het regionale parlement in Barcelona... vergadert vandaag en morgen over bezuinigingen. De Catalaanse regering wil 10% bezuinigen op de publieke uitgaven. De Amerikaanse president Obama roept op tot een staakt-het-vuren in Sudan Hij wil dat het Soedanese regeringsleger direct stopt met het bombarderen van doelen bij de grens tussen het noorden en het zuiden van het land. Er is geen no militaire solution. The leaders of Sudan and South Sudan must live up to their responsibilities. The government of Sudan must prevent a further escalation of this crisis by ceasing its military actions immediately, including aerial bombardments, forced displacements bij de bombardementen in Soedan zijn ruim 60 doden gevallen. Sinds begin deze maand zijn zeker 140.000 mensen op de vlucht geslagen. In Amsterdam heeft een bouwvakker een val van ruim 20 meter overleefd. Hij zat in een hoogwerker op een bouwplaats van de nieuwe concertzaal Zero Dome bij de Amsterdam Arena. De man was bezig met een betonnen plaat die door onbekende oorzaak losraakte, waardoor hij uit het bakje werd gelanceerd. Volgens de politie is de 39-jarige man zwaar gewond aan een been en zijn hoofd, maar is hij wel bij kennis. De arbeidsinspectie onderzoekt het ongeluk in Amsterdam-Zuidoost.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 En dit is de ANWB-verkeersinformatie. Er staan 15 files bij elkaar, opgeteld 60 kilometer. Nog een vrij normale avondspits, alleen niet voor het verkeer... op de A13 richting Rotterdam. Want daar staat een lange file van 8 kilometer... tussen Kroop het Ypenburg en de afracht Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen. Bij de afracht is de rechterreis ook dicht. Rijdt u nog in de regen draag, kunt u het beste de borden Utrecht volgen. Dan rijdt u over de A12. Dan kunt u bij Gouda keren en over de A20 naar Rotterdam weer rijden. Op de A15-Europort naar Rotterdam, Rotterdam-Charloos drie kilometer na een ongeluk. En op de A35-Enschede Enschede, richting Almelo, daar staat tussen de ten buren en Aanslo 4 kilometer door een gekantelde vrachtwagen. Daardoor is bij Kroopent-Aanslo de rechte reis ook dicht. En op de A44-Amsterdam naar Den Haag staat tussen Leiden-Wassenaar een file van 4 kilometer.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 Praat mee op blijfbezig.nl. Blijf bezig, Tempo Team. Dit is Radio 1. VPRO. Villa VPRO. Tesselblok. Goedemiddag, hartelijk welkom opnieuw bij Villa VPRO. Tot half vijf zijn wij nog bij u op deze zender. En zoals goede gewoonte is op woensdag met ons buitenlandpanel. En daartoe zitten hier in de studio vandaag Thea Hilhorst. Hartelijk welkom. Bijzonder hoogleraar humanitaire hulp en wederopbouw aan de Wageningen Universiteit. Mondvol. Bart-Jan Spruit ook, welkom weer. Publicist, voorzitter van de Edmund Burke Stichting. Voor conservatisme in het algemeen en voor Nederland in het bijzonder. En. Harm E. de Botje. Journalist. <laughs> ja, nee, Hij dat wel. dat bij Klinken wel. dat is ook... Maar als we de hele lijst op moeten gaan noemen. Ja, Harm Edebotje, u hoorde hem al. Journalist bij V-Nederland. punt. Doe ja. je het kort genoeg? Ja, zeker. Goed. Laten we het eerst even hebben over... Uh, Israël, over het Nederland, Israël, Nederlands Israël-beleid. Um, het begon meteen al net voor, eh, tijdens het nieuws zaten we hier uitgebreid te praten met een misverstand. Ik wilde zeggen een klein misverstand, maar een groot misverstand. Vanochtend kreeg de Kamercommissie van Buitenlandse Zaken bezoek van de directeuren van vier ontwikkelingsorganisaties. ICO, IKW, Pax Christi, Oxfam, Novib en Coreate. Waarin ze hun werk in Israël en in de bezette gebieden, in de Palestijnse gebieden toelichten. Nu heerste bij mij al meteen een misverstand. Dat gaan we nu even rechtzetten. In de pers verschenen berichten dat deze vier organisaties zaten achter, wat heet het, United, Civili United Civilians for Peace. En dat is dan weer een organisatie die zich bezighoudt met het sturen van de zogenaamde gaza vloot Klopt niks dan dus. Ik hoor net van Harmé de Botje dat die twee dingen sterk gescheiden moeten worden. Ja. Deze vier organisaties die ik net noem, die ontwikkelingsorganisaties, hebben met die vloot niets van doen. Nee. Dat is bij deze dan even rechtgezet. Want het is oké, okay, dat was wat niet duidelijk. Wel, dat ja, United Civilian yeah. for Peace, wat ik ervan begrijp. Ja, ik bedoel, uh, ze hebben gewoon een website, dan kan je het lezen. Is een paar jaar geleden opgericht. En houdt zich bezig met allerlei activiteiten rondom de relatie tussen Israël en de bezette gebieden. En een van de activiteiten die ze doen is dat ze, uh, dat ze meedoen aan internationaal, uh, ook in Israël, uh, desinvesteringsprogramma's. Dus ze, ze roepen dus allerlei Westerse bedrijven op. Die dus uh, uh, geld steken in, uh, in Israëlische bedrijven, die daar zelf filialen hebben in de bezette gebieden. Dus uh, een tijdje geleden was er een grote fabriek van Unilever die chips maakte. Mm -hmm. in de bezette gebieden een fabriek had. En toen Unilever is daar vertrokken. Nou, dat was dan een succes voor die beweging. Het idee daarachter is dat. Uh, ja, de, de bezette gebieden zijn illegaal. Dus waarom zouden grote bedrijven daar uh, activiteiten ontplooien? Want dat mag niet, hè? Theo Horst? Ja, nou, ik denk dat het, dat idee zit erachter. Maar er zit natuurlijk ook een heel ander idee achter... Om, om, om die agenda van die illegale nederzetting... eens keer en keer en keer weer terug op de agenda te zetten. En dat is natuurlijk, ja, boycott is daar een, best een, een ingewikkeld instrument voor. Want het is ook in de Palestijnse gebieden zelf wordt erover gepraat. Van ja, dat kost ons toch baan op de korte termijn. En uh, zegt de een, de ander zegt ja, nee, het is heel erg goed. Want die, uh, die, wat hier gebeurt is illegaal. Maar het is dus een boycott, een, een, een, een, een ja, gewoon... Een, een middel om te protesteren tegen de illegale nederzettingen. Oké, okay. Nou, deze vier, vier organisaties waren dus vanochtend... bij de Vaste Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken. En dat was blijkbaar nodig. De verwarring is niet alleen in mijn hoofd... en, en van nog wat mensen, Bart-Jan Spruit. Blijkbaar moesten ze daar zich toch op een of andere manier verantwoorden... voor iets wat zij doen waarvan het kabinet vindt... of waarvan in elk geval de politiek denkt... dat dat indruist tegen het Nederlands beleid richting Israël. Dat lijkt me sterk, want ik vind juist... Uh, deze incidenten dat is leuk om te bespreken, maar, zeg maar in het algemeen maak ik me eigenlijk, als ik zo vrij mag zijn, wel mag een beetje zo zorgen zijn. over de afnemende sympathie voor Israël uh, in Nederland en in de rest van de wereld. Constateer je dat? Uh, ja, ik vind wel dat. Uh, kijk, vroeger, er zijn mooie boeken verschenen, ook vanuit Linkse Kring, dat niet zo. Uh, uh, Israël was onze beste vriend. Mm -hmm. Het zijn prachtige studies over. En iedere. Zijl had ook wel een reden om sympathiek te staan tegenover Israël. Niet alleen in christelijke kring, waar men een soort emotionele band voelde. Maar socialisten vonden het geweldig hoe Israël werd ingericht. Liberalen vonden het prachtig, hè? Die, die onafhankelijkheid en vrijheidszin. Van Israël met, met die ontzuiling is dat die sympathie en die reden voor sympathie zijn, zijn, uh, zijn weggevallen. Ja, Denk je dat dat, dat de enige reden is? Dan kan je Ik geen vind... andere reden Ik minister van buitenlandse zaken die volgens mij is beste vriend zijn. Verhagen is op dit moment, die was BZ, maar die is nu EZ om daar de banden aan te halen. En Uri Rosenthal, dat was de aanleiding. Ja, maar dat, dat is dat we hierin... het probleem, dat, dat, zeg maar, dat buitenlands beleid ge Europees geworden is. En dat wij dus als Nederland meegaan in een, in een Europees beleid dat veel kritischer staat tegenover ja, maar ja, Israël dan is er... ons eigen beleid maar... vroeger. Uh, volgens die mij is dat helemaal niet de kwestie die aan de orde is. Volgens ja. mij hebben we het hier eigenlijk over Nederlandse verhoudingen... En, en de democratie in Nederland. Want waar het over gaat is het volgende. Precies. Dat ICO die heeft een, uh, die steunt een website. En die heet Electronic Intifada. Dat heeft, dat heeft dit debat aangezwengeld. Oh, oh. nou, op die website, daar mogen mensen hun mening geven. Dus er staan allerlei meningen. En er staan ook meningen van, uh, weet ik veel, geweld tegen Israël, hup. Roosentaal heeft dat naar zich toe gehaald. Dat is eigenlijk helemaal niet zijn, zijn dossier. Dat hoort thuis in bij, het bij de minister van Ontwikkelingssamenwerking. Staat en hij thuis heeft overal. Nou, dat vind ik een saai hij kwestie. Heeft Overal. Nou, ik of vind het, het geen saai kwestie. De maar de kwestie is dus dat nu er enorm uh, gezegd wordt van we gaan subsidies intrekken, et cetera, et cetera. Want wat deze ontwikkelingsorganisatie zou indruisen tegen het Nederlands beleid. Nou, dat zijn dus twee kwesties. Dat druist het er wel tegen in? Het je... antwoord is. Nee, denk ik. En het tweede is, ook al zou het er tegen indruisen... hoe erg is dat eigenlijk? Want je kunt dat niet zonder meer zomaar opleggen... aan het maatschappelijk middenveld wat het Nederlands beleid is. We doen niet anders. Dus dat ja. debat van vanochtend dat was, ja. was ook niet gekomen... omdat ze op het matje werden geroepen. Nee, het was een maar, soort Ze hebben zichzelf, heen, heen. Ze hebben zichzelf uitgenodigd. Ja. zij hebben gewoon gezegd van... nou. Die kwestie speelt, dat is helemaal opgespeeld, ook in de media en Roosentaal. Ik trek de subsidie leg, in. Leg en toen hebben zij gezegd van wij, wij gaan naar, die, uh, wij, gaan naar die, uh, wij gaan naar die Kamer toe mm -hmm. om daarmee te praten. Ja, nou, maar wat het dus inderdaad was, het is, laat ik dan niet zeggen, niet verantwoording afleggen, ja. maar uitleggen wat ze nou eigenlijk doen. En dat de Kamer zich dus eigenlijk niet zo'n zorgen moet maken. En dat ze gewoon geld kunnen geven, want ze doen niks ja, maar, dat is Wat ze ja, zeggen. Maar wat de kwestie ja. is, en, en die kunnen we hiervoor volgens Haar Dat mee. is een dilemma. Roosentaal die. Uh, Pro-Israël is en, en hè, precies de lijn vertegenwoordigde uh, die mijn uh, buurman hier net uh, uiteenzet, vindt dat die NGO's, die dus geld krijgen van hem, veel te kritisch zijn over Israël. En die, ze moeten dus ophouden met die desinvesteringsprogramma's en ze, ze hebben ook nog hun naam verbonden aan een of andere website waar hele erge rabiate anti-Israël uh, teksten op staan. Ja, waar Bart-Jan ja, want en, jij vroeg op, op die website, want dat is natuurlijk Ja, wel de... ja. ja. En A, zegt, een website die Electronic Intifada heet. Ik zou niet weten waarom Nederlandse burgers belastinggeld moeten afdragen... om dat, zo'n hobbyclub, te laten steunen. Maar, zijn gewoon... sensie, zijn, ja, maar dat is nou inderdaad precies, precies het issue. Ja. Kijk, de uh, Nederlandse belastingbetaler die betaalt geld voor ontwikkelingssamenwerking. Nou, dat zijn we met elkaar eens. Een deel van dat geld wordt besteed aan een aantal NGO's... en die hebben daar een vrijheid in om te kijken wat ze steunen of niet. Nou, deze website die is op zich een website die zich stelt... achter internationale wetgeving, achter internationale regelgeving... maar is wel degelijk het doel om de Palestijnse kant naar boven te halen. Oh, zo, en, het geen zien. Waarschijnlijk, en dat hè? mag natuurlijk ook. Denk eens nou, terug aan het de anti-apartheidbeweging. Ja. En noem maar op, het is legitiem. Je mag in een nou, democratie. Dat is, ja, mag je de de politieke betoog. dat even Bart, Jouw betoog is gebaseerd op de veronderstelling. dat wat er in Israël gebeurt. hetzelfde is. als het apartheidsregime in Zuid-Afrika. Nee, Wat nee, daarmee nee, nee, vergelijkbaar nee, nee, nee, nee, is. In die zeker. zin in ieder geval vergelijkbaar is... dat zoals je dat destijds mocht steunen... zo mag je ook nu de Intifada steunen tegen Israël. Nee, in zijn algemeenheid wou ik zeggen... ik wou niks vergelijken... in zijn algemeenheid ja, dat wou ik zeggen... Je ja. dat, je een, dat het dus volgens mij legitiem is... om een politieke beweging te steunen. En dat dat kan zonder dat je je... Ook automatisch de uitwassen van zo'n beweging steunt. Hey, dan daar maar nu is, is de andere die kernvraag: die vraag is, wil dit daarmee? De dan dan even. andere vraag is dan: mag, je, is het een, uh, mag een kabinet zeggen: dit druist zo in tegen ons beleid. Uh, het is jullie vrij om te doen wat je wil... maar dan betalen wij jullie niet meer. Het is maar een vraag. Dat kan dit, dit een, is, een land kan toch zeggen: dit, dit druist is, in tegen ons buitenlands nou, beleid. Is, dan dan dat de wij de kwestie, niet. Dit is precies de kwestie waarvan uh, Bart-Jan Spruit zegt van moet kunnen ja. En, het is een het zegt, vraag. Moet niet kunnen. Ik vind dat ook dat het moet kunnen. Ja, ze mogen het wel alleen, zeggen maar geld intrekken. Nee, alleen bijvoorbeeld kijk, stel dat ik al een gewapend verzet steunt ergens, dan moeten ze onmiddellijk stoppen uh -huh. ermee. Maar die, die website, ook de UCP, de United Civilians for Peace, die hebben gewoon als basis mensenrechten en internationaal recht. Dat doen ze ook in Afghanistan. De Nederlandse regering staat te juichen. Dat doen ze ook in Congo. De Nederlandse regering staat te juichen. Ze doen het in Palestina. En de Nederlandse regering zegt, hoe durven jullie? En dat is het verschil. Ja, maar kijk, omdat Partijans ze uit... natuurlijk de, de, de, het wat ze daar steunen, ook een mm -hmm. hele ranzige, gewelddadige kant heeft. En je kunt niet zeggen van, ja, ja maar dat, dat, daar nemen ze dan verder geen verantwoordelijkheid voor. Dat kun je natuurlijk niet met een schaartje knippen. Je kunt hier niet zeggen van, we steunen het, het Palestijnse Verzet... en we steunen die en die organisaties. Ja, helaas gebeurt er ook wel iets, iets vervelends, maar dat daar... Bemoeien ons zo verder niet meer. Maar binnen. het Nederlandse beleid is dat die nederzettingen illegaal zijn. En daar vragen zij aandacht voor. Ja, dus zover van het beleid voor. zijn zij helemaal niet vandaan. De United Civilians for Peace die is juist met dat soort zaken bezig. die eigenlijk met koeienletters in het Nederlands Haar, beleid kijk, staan. Wat nou opvalt, dat ik heb er ook in het verleden wel eens over geschreven. Dus een Nederlands pensioenfonds. die uh, onder druk. Of op, nou ja, dat, zij zeggen van niet. Maar Use United Civilians for Peace zegt van wel. Zich uh, hebben teruggetrokken uit tal van bedrijven. die dus in die nederzettingen actief waren. Als je ziet, het SIDI, het Centrum voor Informatie en Documentatie Israël... Israël ja. dat, dat zijn dus hè, mensen die, die heel erg uh, de Israëlse kant van de zaak mm -hmm. lichten... laat ik het zo maar zeggen. Die hebben uitgebreid onderzoek gedaan. Die mm -hmm. hebben zulke rapporten geschreven. Ja, waarom? omdat Israël natuurlijk niet blij is... met het feit dat de uh, unilevers van deze wereld denken van... ik ga weg uit die nederzettingen. Dat komt Israël niet goed uit. En daarom zijn ze ongelooflijk gebeten op deze actie... van uh, niet alleen Nederlandse NGO's... maar het is een wereldwijde organisatie die zich daarmee beteld... Canadees, universiteiten, weet ik veel, in Amerika... zijn allemaal bezig met dus ook Amerikaanse bedrijven te bestoken... van jongens, goed, je te stoppen. Even ter afsluiting, hoewel we gaan zo meteen over Syrië... hebben dus je sluit Israël het midden oosten daarmee niet echt af... maar we toch even over het, over het over het Israël-beleid. Dan kan je zeggen dat, dat Rosenthal... Een, een ander beleid voert ja. dan, dan uh, de laatste jaren gevoerd is. Dat hij uh, het, het pro israëlische juist weer wat aantrekt. Bartjan jan Spruit, wat denk je? Of je daarmee eens bent of niet, is een tweede, maar wat denk je? Uh, dat, dat zou heel goed kunnen, dat hij daar zijn best voor doet. Dat ja. dit kabinet al probeert, ja. dat zou ik zeer toejuichen. Oké, okay. ik. Ah, nee, ik, nou ja, ik ben objectief in deze... Mm -hmm. Ik ben gewoon benieuwd of Roosentaal erin gaat slagen. Maar jullie zien die, wel die trend. Ja, ja zeker. Ik ben heel benieuwd of Roosentaal erin... Nou, de laatste keer dat heeft, is er ook al aangesproken, hoor. De, de, de, de kritische partner enzovoort. Zeker. Ik ben benieuwd of we zullen de komende jaren zien... of in dat krachtenspel tussen Roosentaal en die NGO's... Of hij hier vorderingen gaat maken, of dat hij er eigenlijk gewoon verder niks aan kan doen, behalve blaffen. dan ja, ja. doen we niet voor die Ik ben overigens dat ook op dat ze gewoon zelf meer geld moeten gaan verdienen. Dat ze mee senas in het buitenland ja. moeten gaan zoeken. Het zou kunnen, Thea. Ja, maar die heb je hier Dat hoor meer... ik van de week ook hier iemand zeggen. van Ja, dat kan niet. Want die meest zenassen, rijke mensen, heb je alleen in Engeland. Die heb je hier ook. Dat nou, kan hier ik ook. vind dit zo'n ander onderwerp. Dan <laughs> Nou je ja, hier mee doorgaan. Je mag, je mag ja, wel eens een zijpaatje bewandelen. <laughs> ja, hoor. Ja. Laten we naar Syrië gaan. Uh, uh, uh, verschrikkelijk natuurlijk wat er allemaal gebeurt. Het is echt buitenproportioneel het geweld. Voor zover we de berichten moeten geloven, want uh, uh, we kunnen het land niet in. Je weet het niet, het valt niet allemaal echt te bevestigen. Uh, maar nou even over, over Nederland, maar de hele internationale gemeenschap. Wat, wat moeten we toch met Syrië? Het is niet te vergelijken met Libië. Je kan niet zeggen, we gaan daar ook eens eventjes uh, uh, uh, Assad bombarderen. En, uh, Syrië is zo'n ander geval, ook gezien Israël natuurlijk. Maar, maar, je ziet, maar, maar, je ziet wel, maar je ziet wat er gebeurt, voor zover we het mogen geloven. Het gaat echt om... Tienduizenden mensen nu op de vlucht, standrechtelijke executies, het is verschrikkelijk. Wat zou je voor dat we naar de vluchtelingenstroom richting Turkije gaan als internationale gemeenschap hiermee moeten? Ik denk heel veel. Maar dat, dat je eigenlijk. Uh, dat je hier kunt zien hoe, hoe, hoe vervelend de wereld in elkaar zit. Dat, <laughs> dat maar, vind dat, ik een goede conclusie. <laughs> dat van het dat het dit soort situaties in andere landen wel tot ingrijpen leidt. maar... Uh, Syrië, en vooral vanwege de vriendschapsbanden met Iran... en de escalatie die wordt voorzien op het moment dat je daar gaat doen... wat je eigenlijk zou moeten doen, wordt dat nagelaten. En dat is heel, heel treurig, maar ik, ik ben bang dat... Maar je zegt dus ook, er zou wat moeten, maar dat kan niks. Ja, ja, kijk, ik, ik, ik, was, uh, ik, ik heb uh, een profiel geschreven van die Bashar en Asma al-Assad. Dus het uh, presidentspaar. Een ontzettend klemmerachtig paar eigenlijk is. Uh, en daarvoor interviewde ik ook Koos van Dam. Dat is een hele eminente uh, oud-diplomaat. Die uh, een heel uh, gezaghebbend boek heeft geschreven over Syrië. Wat nu opnieuw ja. uitkomt. En die had op zich wel een interessante... Die ik wel hier even nog wel delen met jullie. Die zei van... Eigenlijk praat niemand met de Assad. He, vanuit Europa gaat er nooit een hoge delegatie naar Damascus. Alleen Turkije dus, tot voor kort. Alleen de Turken doen ja. dat. Maar Als dat Rosentaal, Europees genoemd wordt. Uh, Engels en Fransen, daar, niemand gaat daarheen. Uh -huh. De Amerikaanse ambassadeur die in Damascus zit, zit er net. Die heeft eigenlijk niet goed netwerk. Dus hij zei, van, je moet veel meer met die Assads gaan praten. Je moet zorgen dat er een soort ruimte ontstaat. Dat die, niet dat het wat je weet niet of dat gaat helpen, maar nu ja. wordt er alleen maar geschreeuwd. En niet gepraat. Er wordt op geen enkele manier... En uh, uh, hij zei van, oh, hoeveel geweld er ook wordt gebruikt, je moet er altijd heen gaan. Dus dat vind ik wel iets wat ontbreekt. Maar waarom gebeurt het niet? Dat Zijn is u interessant. Dat dan? Nou, hij zei omdat de Europeanen niet weten wat ze willen. En toen zei ik van ja, maar Rosenthal die, die, die vindt dat een harde actie. Hij zegt van ja, die kraait de anderen na. Dat, is, dat was vrij fors, dat is een kritiek. Maar omdat we het net toch ook over Israël hadden... zou dat niet ook mee kunnen spelen dat bijvoorbeeld Rosenthal, maar ook andere West-Europese leiders zullen zeggen... ja, maar als we met Assad gaan praten... dan vallen we Israël af misschien wel voor het oog van de wereld. Ik weet niet hoor of het meespeelt, maar dat, dat zal een drempel zijn. Ah ja, als het nu zijn. gaat kan je in ieder geval ik helemaal ik niks Ik denk zeggen. dat je dan... Bijna te veel wijsheid toedichten aan het Nederlands beleid op dit punt. Alsof ja. ze weten wat ze doen. Maar ik ben het <lacht> toch eerder Oeh. eens met mijn buurman... Ja. Van dat, dat het eerder een soort meelopen met een meute is... dan dat ik daar nou echt een hele zelfstandige gedachte in maar zie. Waar, maar je ziet toch ook uh, Hillary Clinton die daar ja. niet rondlopen? Wat, wat is, dat? is dat? Stelt dat regime zich ook niet open voor enig overleg? Of willen wij dat gewoon niet? Zijn wij bang voor... Nou ja, ik, ik vind dat de, de, de Turkse premier Erdogan nu net herkozen... een fascinerende rol speelt. Ja, Omdat die, die natuurlijk land heel land groot land. in Syrië... Hè? Dus hij, wat is een van de dingen die daar is gebeurd... is dat ze dat hek in Noord-Syrië weg hebben gedaan. Er wonen eens aan beide kanten. Die kunnen al een paar jaar of een, een jaar of twee, geloof ik... op en neer over die grens. Er zijn heel veel Turkse investeerders richting Damascus gegaan... Uh, de, Nee, zeker. Dat was ook zo. Maar hij heeft een paar jaar geleden ook wie... Assad barbaars genoemd. Ja, ja, ja, ja. Hij verandert iets in de toon. Ja, ja ja, ja, ja. Eerst had hij allemaal hoge ambtenaren heen gestuurd. geloof, veiligheidsdienstmensen ook er zo om te proberen daar invloed uit te oefenen. Het lukt niet. Niemand heeft grip meer op hem. En dat is natuurlijk de recipe voor disaster. En Van dan die, die, die, die had het ook zwaar te moeden. Ik sprak ook een aantal andere Amerikanen en zo hierover. Mm -hmm. Die allemaal bang voor Libanon-scenario. Kijk. Syrië heeft geloof ik acht verschillende facties... ...christenen, uh, verschillende ja. soorten christenen... Ja. ...verschillende soorten islamieten... ...en die kunnen alle, allemaal met elkaar op de vuist. De christenen zijn voor Assad. Ja, de christenen zijn voor Assad, de wapens in de bergen. Vanwege de stabiliteit. Ja. Ja. ja, maar de wapens worden al uitgedeeld, direct... Ja. Direct krijgen we daar een lange oorlog, hoor. Maar dan krijg je dus gewoon het bekende verhaal... als je iemand echt isoleert, als hij zometeen misschien alleen nog maar Iran heeft... als, als, als, als vriendje, dan, dan uh, heb je ellende. Je kan beter, hoe groot een, uh, een boef ook is... of wat voor erge daden er ook gepleegd worden... toch maar altijd beter contact houden. Ja. En dan kan het nog misgaan. Je creëert internationale sociopaat, eigenlijk. Hè? <laughs> Ja, maar ook dan kan het nog misgaan, toch? Ik bedoel, uh... En nu even de vluchtelingenstroom, want die neemt echt schrikbarend toe ook... richting Turkije. Er zijn daar in no time trouwens, ik weet niet of dat met de Turkse verkiezingen te maken had... kampen ingericht, zal is allemaal geweldig, de opvang was voorzien. Maar dat gaat maar door, wat, wat, wat, wat moet dat gaan worden? Het is wel pal aan de grens. Uh, Thea Hulwors, wat denk je, hoe gaat, ja, hoe gaat zich dat ontwikkelen? Wat een gekke vraag, maar die mensen zitten daar. Syrië zegt, kom maar terug, er gebeurt jullie niks. Die gaan natuurlijk niet terug. Nee, er zijn ook nog heel veel mensen die eigenlijk de grens niet over willen. Hè, die bang zijn dat ze niet terug kunnen. Ja. Dus echt duizenden mensen die staan eigenlijk aan de overkant van de grens. Nog een serie in de regen te wachten. En te denken van te dubben, zullen we de grens overgaan of niet? Die komen dan s'nachts komt iemand van de familie wat brood halen voor de rest van de familie. En er zitten ook heel wat al, uh, ja, het laatste wat ik las, 8500, maar ik denk dat er nu al weer meer zijn vluchtelingen aan de Turkse kant. Mm -hmm. Ja, Turkije is daar goed in. Dat hebben we ook gezien in, in de opvangen? Na die, uh, die aardbeving in Ismiet, het, in de tijd was Turkije ook zelf heel goed in het opvangen van vluchtelingen zonder daar al te veel internationale wat hulp verschil, bij met nodig het te hebben. haak hey, jij een bruggetje? Ik ja, ja, was ook niet bruggetje. zo ver ja. met een bruggetje. Ja. Ik wilde er nog even ja. vragen, omdat er dus heel veel Syrische vluchtelingen nu de grens over gaan. Ja. Er zitten ook heel veel Koerden bij. Is dat dan geen probleem eigenlijk voor? Uh, nou, Turkije. Weet, je, die, weet het niet. Het is die zitten, voorlopig zitten die in die kampen. En die zijn niet mm. nu bezig... met integreren Turkije... of doorreizen Turkije in. Dit zijn echt Syriërs die in die kampen zitten... die ja, ook denk ik de boel een beetje aankijken. Daarom zijn er ook nog zoveel net aan de andere kant van de grens. Want ze zijn bang voor het geweld. Maar ze kijken ook ondertussen... van hoe ontwikkelt het zich. En ik denk dat mensen per dag kijken... of ze willen blijven of teruggaan. Ja. Mm. Goed, dan nu uh, um, toch de brug van Harm Edebotje naar Italië... naar premier Berlusconi eigenlijk meer. Die, heeft, die krijgt eigenlijk tik op tik nu. Dus mijn, mijn, uh, in mijn inleiding zei ik de houdbaarheidsdatum van Berlusconi. Dat wilde ik jullie gewoon maar eens voorleggen. Bart-Jan Spruit, om met jou te beginnen. De, de man, behalve alle seksschandalen... Hij, hij kan nu geen referendum meer winnen. Nemport waar het over gaat. Het volk ja. maakt heel duidelijk dat ze blijkbaar tabak van hem hebben. Ja, maar, maar voorlopig zit toch. hij er nog. Ja. En hij zit er natuurlijk ook al zo verschrikkelijk lang. En wat nog gekker is, het is net alsof dit van de laatste twee of drie jaar is. Terwijl zolang hij er zit, is hij omgeven door schandalen. Altijd Verklaar Het fenomeen. en altijd zaak om te voorkomen dat hij voor de rechter moest verschijnen. Ja. Ja. Italië bestaat dit jaar 150 jaar. Hè? En dat is heel fascinerend. Ik heb, David Rijs had in NRC een prachtige boekbespreking. Dat boek heb ik gelezen. Ja, als je leest hoe Italië ontstaan is en hoe... En politiek in Italië is goed. Het is natuurlijk altijd wel een beetje, een, laten we zeggen, politiek wat rommelig land geweest. Ja. En, en ik, je begrijp, begrijp jij precies wat daar gebeurt? Wat, wat de, de krachten zijn achter Berlusconi? Wat de krachten zijn die zich tegen hem verzetten? En wat een, vooral wat het alternatief zou kunnen zijn? Ja. Dat is namelijk ook een vraag. Ik denk dat dat, dat, dat dat heel doorslaggevend argument is. Dat, dat zo'n man uh, ondanks alle kritiek en dat hij nu eigenlijk mond dood wordt gemaakt, of dat hij alle bij zijn handen zijn afgekapt... dat hij niet veel meer kan, maar dat er niet wordt doorgezet... omdat niemand weet waar het dan wel naartoe moet. Maar zegt dat niet heel veel. Kijk, het is niet alleen de figuur, Berlusconi. Als je gewoon oppervlakkig eens kijkt... wat hij daadwerkelijk aan beleid heeft gedaan... wat voor Land hij zo meteen achterlaat. Het is dus ja, niet dat zo dat was, hij eigenlijk kijk, wel een dat goed beleid heeft gevoerd... maar, de maar stuk, dat de man ja. gewoon zo... En de Dat, de economist, want, dat verschrikkelijk, wie, ja. Wie, wie een van ons wil graag die zin... Een economist, dat... Dat de economische groei uh, alleen op Haiti en in Zimbabwe minder is geweest dan in Italië. Maar dat zegt terwijl het... zo man, de, de uitzondering heeft van een ondernemer. Iemand ja. die toch in ieder ja. geval de economie van Italië weer uit het slop zou moeten hebben gekregen. nemen. zijn volk. Het, het, het, het, ja, dat, dat begrijp is je ook wel nog als je dat boek leest. Over tien jaar ja. gerekend, hè? Ja. niet nu eventjes, maar dat is over tien jaar. Tussen 2000 en 2010 is de groei alleen maar in Zimbabwe en in Haiti erger geweest, lager geweest dan in Italië. Ja. Ja. En, dus en dan ook als hij je die af... houdbaarheidsdatum van hem. Ja, mij maakt het eerlijk gezegd geen klap uit in zekere zin. Ik snap het wel. Want ja. of die nou nog twee weken zit of nog twee jaar, want daar heb je het over, of een half jaar, maar hij heeft de. De problemen in Italië daar, daar, die gaan nog jaren en jaren en jaren door. Want en, dat, en dat ligt er, staat er nu wel is, als erfenis. Ja. Als je dat ja. boek leest van Gilmore over Italië de onder, afgelopen 150 jaar... de staat is daar niet, de, heeft daar veel minder grip op de samenleving... dan in andere West-Europese landen. Ja. Ik, ik sprak een, een vriend van mij die doet in, in leren tassen. En die, had, <lacht> die, ja, en die bestelde leren tassen in, in, Italië <lacht> in Italië. En toen kreeg hij een factuur. En dat was factuur nummer drie over... Dat was in de december vorig jaar, factuur nummer 3 over 2010. Ja. Dus de, ja, de, de, de, de staat heeft de samenleving niet in zijn greep. Datzelfde maar, geldt voor Griekenland. Toch ja, gaat het met Italië ja, om een of andere ja. reden niet zo verschrikkelijk. Ze weten het op een of andere manier. Of te verbloemen. Of er is toch iets magisch waardoor, waardoor dit maar zo door kan gaan. Nee, maar ja, kijk, kijk, wat, het ik, wat ik het interessant vind aan dat laatste uh, referendum is dat de Italianen nu echt wakker worden. Mm -hmm. Jarenlang in de het band geweest van de man. man gang, hè? We hebben eindeloos analyses gehad van alle correspondenten. Uh, waarom uh, Berlusconi uh, zo'n ongelooflijke aantrekkingskracht had, electoraal uh, in Italië. Dat is nu voorbij. Uh, ik, het, het lijkt me. Ik weet niet of je ooit de film Il Divo hebt gezien. Uh, of ja. de vorige Italiaanse Hij is nu echt op weg naar de uitgang. Het is gewoon echt een, een kwestie van eventjes. De grote vraag is. Waar we misschien de laatste twee minuten nog over kunnen hebben. Nou, wie moet hem gaan opvolgen? Hebben... Er is nog ja. geen alternatief. En dat vind ik heel pijnlijk. Want bezig kan je zeggen: in een land dat de dictator alle oppositie heeft aangeschakeld. Ja. Egypte, Tunesië, Dat is In Italië is dat echt niet zo. Dat is gewoon een ja. Iedereen kan dan doen wat hij wil. Maar maar maar het, lukt kleine... ze... het lukt ze niet. Dat vind ik zo'n drama. Nee, nee, maar niet met de erfenis die er nu is. Het land is echt. Uh, nee, maar ook af de oppositie heeft alleen maar ruzie getrapt. Nou, heel terug. Maar de, de Lega Noord bijvoorbeeld, die zich nu dus heel erg tegen hem keert, was ooit compaan. En die maken misschien nog wel een kans. Die zien nu misschien hun kans schoon. Ja, ze keren krijgt, zich enorm o, van hem af. Nu. Of je krijgt uh, gewoon dat, dat Italië uiteenvalt en dat dat Noorden inderdaad. En dat er een nieuwe Garibaldi ja, op ja, moet ja, staan. Ja, ja. Nou ja, goed. <lacht> ja, we zullen het zien. Ja, in de bunker, jongens. Alibi ja. uit ja. elkaar. Ja. Ja. Bartje en Spruit, heel erg bedankt. Haar ja, en Tja Horst, bedankt. Dit was Villa Vepiro voor vandaag. Morgen zijn we er weer vanaf half vier op deze zender. En zometeen na het nieuws van half vijf. Het Radio 1 met Lucella Karasso. Goedemiddag. Hey. We zijn in Utrecht, waar tientallen woningen zijn ontruimd... omdat ze een auto hebben gezien. Ze denken dat er een explosief in zit. Um, veel over Griekenland. En Henk Bleker die is verongelijkt... omdat de Russen nog steeds niet onze tomaten en komkommers kopen. Nou, dat en meer na het nieuws van half vijf. Dat krijgt u van Jobboot. Radio 1. Het NOS-journaal. U hoorde het net, al in Utrecht is de politie al uren bezig met een verdachte auto... die in het westen van de stad bij het Aakplein staat. In de omgeving zijn uit Voorzorg 45 huizen ontruimd. In de auto zitten mogelijke explosieven. Er is een andere auto weggesleept om ruimte te maken voor de explosieve opruimingsdienst. De auto stond er al een paar dagen en kwam volgens de politie in beeld bij een onderzoek. Het Syrische regime roept alle vluchtelingen op... om terug te keren naar de verlaten stad Yisher al -Tjogur. Volgens het regime heeft het leger de orde in de stad hersteld. Afgelopen weekend hield het leger een strafexpeditie in Yisher al om de dood van 120 agenten te wreken. De Amerikaanse president Obama roept op tot een staakt het vuren in Soedan. Hij wil dat het Soedanese regeringsleger direct stopt met het bombarderen van doelen bij de grens tussen het noorden en het zuiden van het land. De regering zegt dat gewapende rebellen worden gebombardeerd, maar de VN zegt dat onschuldige burgers slachtoffer worden.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 Radio 1 Journaal met Lucella Carrasso en Tim Overdiek. Goedemiddag. Griekenland gaat de straat op. Protest tegen een nieuwe ronde bezuinigingen. Rellen in Athene, terwijl in andere Europese hoofdsteden wordt berekend... hoeveel miljarden belasting-euro's nodig zijn om Griekenland voor een bankroet te boeden. Het geduld van Henk Bleker is op. Rusland wil het importverbod op Nederlandse groenten nog steeds niet opheffen. Ligt het aan Moskou, dat voet bij stuk houdt... of komt het ook wel een beetje door gebrek aan daadkracht in Brussel? De huren worden hoger in plaatsen met veel woningschaarste. Bedoeld om de markt open te breken... Het plan is van minister Donner van Binnenlandse Zaken. De Woonbond vindt het een onzalig idee. U hoort straks waarom. En mensen gaan wereldwijd anders eten door hogere voedselprijzen. Want wij willen weten, geldt dat ook voor u? Bezuinigt u op eten? Zo ja op welke manier? Reageer via Twitter, apenstaartje NOS Radio 1. Of ga naar ons webblog op de site nos.nl. We zijn er met het Radio 1 Journaal tot half zeven vanavond. We gaan meteen naar Utrecht, naar het Aakplein. Want daar staat een auto met mogelijk een explosief. Jeroen de Jager is daar. Jeroen, is al duidelijk wat er in die auto zit? Nee, nog steeds niet. Sinds uh, half één is de politie samen met de explosieve opruimingsdienst bezig... om die wagen te onderzoeken. Zojuist is de deur van dat paarsblauwe golfje opengegaan. Maar we, hebben, ja, we krijgen bijzonder weinig informatie uh, van de politie. De enige informatie die we krijgen is bijvoorbeeld informatie van ooggetuigen. Nou, uh, je moet uh, uit huis. Ja. Nou, kijk even over het gras. En uh, dingetjes die dus lopen, dat ja. ja. uit zijn. Nou ja, uh, u moet uh, op een verzamelplaats gaan staan. Ja. Alle mensen rond het plein moesten weg. Ja, mensen ja. aan die kant. De rest weet ik niet. Okay. Maar ik woon er tien meter bij vandaan. Dus ja, je bent er zo. <laughs> en Wat staat er eigenlijk? Want we hebben vanaf hier geen zicht. Er staat een uh, volkswagen. en oud type... Uh, Golf, hè? Ja, oud-type golf. En nou, ik zag er allemaal mensen eerst in burger omheen lopen. Nou, even later, mij, toen kwam er een van de politie met speurhonden. Die ging eromheen en die rook echt wat, hè? Je kon het ook zien, hè? Je wat zag je dan? Je ziet dat hij net of die helemaal verstijft. Ja, die ik hond. Denk, ja, die hond. Ja. En op een gegeven moment joh, kwispelen en uh, tegen zijn baas aan springen. Dus ik denk, ja. Nu heeft het er echt wel wat gevonden. Ja. Nou, nog even later zie ik opeens... Toen zag ik militairen aankomen. Oké, okay, toen was de explosieve opruimingsdiensten. Dat zou wel. Ja. In ieder geval, maar ja, er kwamen ook ambulances, waar de waren er twee en... Uh... En zijn er nu al mensen geëvacueerd? Ja, wij. Ja, ja dat was allemaal rond uh, ja, tussen tien en elf uur de eerste ja. beweging daar ja. rond die wagen... Um, en met die honden ook. En toen duurde het vervolgens tot half één dat de explosieve opruimingsdienst uh, er was. En dan is de vraag aan Thomas Aaling, hier woordvoerder van de politie. Wat was nou de indicatie om hier aan de slag te gaan? De verdenking. Een verdachte situatie bij een auto. Dat is, uh... Waarom? Vanuit het politieonderzoek is dat gebleken. Nou, we hebben daar bij deze auto gekeken en we vonden wel van die naart dat hier de EOD moest komen. En dat er op een veilige manier gewerkt moest worden. Dat betekent dus dat er 45 woningen, mensen die daar woonden, hun huis uit moesten. En was die indicatie bijvoorbeeld dat die auto daar al een paar dagen stond? Want dat is het verhaal. We weten dat die auto daar in een aantal dagen heeft gestaan. En was er nog meer informatie? Nou, er is meer informatie natuurlijk, maar op dit moment kan ik die niet met u delen. En in ieder geval dusdanig dat u het zeer serieus moest nemen? Zeer serieus en dat het uh, goed moest worden opgepakt. Veiligheid uh, gaat voor alles natuurlijk. Dus uh, de omgeving is afgezet en de EOD doet nu haar werk. Om vervolgens te kijken of er inderdaad wat in die auto ligt. Want dat is nog niet zeker. De deur is zojuist opengegaan, dus ze kunnen er langzaam in. Ze kunnen er langzaam in en ik hoop snel duidelijkheid te hebben. Dat die mensen natuurlijk weer snel hun woning in kunnen. En dat de buurt weer gewoon uh, normaal hun leven door kan gaan. Dan wachten wij met u op die duidelijkheid. Bedankt. Graag gedaan. Wij wachten met je mee. Jeroen de Jager vanuit Utrecht. Europa praat over het opleggen van nieuwe bezuinigingen aan Griekenland. En dat gaat de Grieken veel te ver. Zeker 5 miljoen mensen legden vandaag het werk neer. Mensen die al te maken hebben natuurlijk met de bezuinigingen die nu worden ingevoerd. In de Griekse hoofdstad Athene gingen tienduizenden demonstranten de straat op. En die protesten begonnen vreedzaam totdat de groepjes anarchisten kwamen. Correspondent Connie Kees in Athene. Connie, wat is het laatste nieuws rond die demonstraties daar? Nou, de demonstraties zelf uh, zijn uh, al lang afgelopen, maar er zijn nog steeds schermutselingen gaande tussen de anar anarchistische jongen en de mobiele eenheid rond uh, het Zintermaatplein bij het parlement. Nou, die botsingen begonnen na de demonstraties van de vakbonden. En ja, intussen zijn er nog steeds veel mensen die midden op het plein zitten. Uh, die hebben daar tenten opgezet. Dat is de beweging van boze burgers die al drie weken lang uh, vreedzaam demonstreren, elke avond. Uh, ja, ze houden nog daar, maar de Anarchisten lijken niet veel op te hebben met dit vreedzaam protest, ondanks oproepen van de organisatie daar om te stoppen. En gaat het die anarchisten ook om de bezuinigingen of gaan, willen die gewoon hoe dan ook anarchie in Griekenland? Die, die willen sowieso anarchie en die willen sowieso schoppen. Ja, en nu is er de laatste jaren natuurlijk veel gedemonstreerd in, de, in Griekenland. Gaat het vandaag om de hervormingen die al worden doorgevoerd, de bezuinigingen of ook om wat nog komen gaat uit Europa? Ja, ik denk toch voornamelijk op wat nog komen gaat, want de regering heeft natuurlijk een nieuw bezuinigingspakket uh, aangekondigd van 28 miljard de komende 4 jaar en al 6 miljard uh, dit jaar, wat uh, betekent dat uh, de lonen van ambtenaren verder worden uh, gekort. Uh, dat ambtenaren uh, moeten verdwijnen, uh, maar dat ook veel nieuwe belastingen worden ingevoerd. Dus uh, ja, de mensen zeggen hier, uh, wanneer is het einde in zich? En je zag in landen waar het ook slecht gaat, uh, Ierland, Portugal, dat daar uiteindelijk de regering in de problemen is gekomen. Hoe zit dat met uh, premier Papandreou? Hoe gaat hij dit redden in deze periode? Is Het niet, uh, niet makkelijk, niet alleen door de protesten op straat en op de pleinen, maar ook uh, binnen zijn eigen uh, socialistische fractie. Er zijn inmiddels al twee parlementsleden die hebben gezegd, we gaan niet uh, voor deze nieuwe bezuinigingen stemmen. Het schijnt uh, dat er... ...achter de schermen nu uh, besprekingen worden gevoerd. Papandreou de premier, is inmiddels bij de president op bezoek geweest. En het is uh, ook duidelijk dat er met de, de leider van de grootste oppositie... ...de conservatieven, uh, dat daar gesprekken mee worden uh, gevoerd. Dus waar dat toe gaat leiden, weten we nog niet. Maar uh, ja, er is natuurlijk altijd aangedrongen, ook vanuit Europa, op consensus... Hè, ...tussen in ieder geval die twee grote partijen... Um, er zit blijkbaar toch wat beweging in hier. En kan dat dan leiden tot een regering van nationale eenheid? Nou, dat is nog te vroeg om dat uh, te zeggen. Uh, het zou misschien kunnen leiden tot een, uh, een reshuffle van het kabinet. Misschien gaat Papandreou uh, mensen van andere partijen uh, benaderen om in de regering plaats te nemen. Maar uh, ik denk wel dat, uh, dat er iets aan het bewegen is uh, met, uh, tussen de twee grote oppositiepartijen. Connie Keeser, houdt dat voor u in de gaten in Athene? Rumoer dus bij de Grieken, zenuwen bij landen en bedrijven met financiële belangen in Griekenland. Maar het risico voor Nederlandse banken bij een eventueel bankroet van Griekenland is veel kleiner dan eerder werd gedacht. Dat blijkt uit een inventarisatie van de NOS. De banken hebben op dit moment nog maar 1,7 miljard euro uitstaan. Terwijl minister De Jager van Financiën het eerder deze week nog had over een bedrag van 3,7 miljard. Bert van Sloten. Dat is een verschil van 2 miljard. Waar zit hem dat in? Ja, dat bedrag overigens van de jaren had ik opgeschreven in een brief richting de Tweede Kamer. Nou ja, de banken hebben gewoon snel hun staatsobligaties van de hand gedaan. hebben ze overigens niet gedaan tussen maandag en nu hoor. Maar dat hebben ze gewoon de afgelopen maanden in versneld tempo gedaan. Soms werden die verkocht, soms werden ze ook niet uh, verlengd. Hè. Dat kan, want de termijnen lopen af en dan moet je staan voor dat punt. Verleng ik, uh, koop ik nieuw of niet. Maar nee, ze zijn er gewoon uitgestapt. En welke banken en pensioenfondsen zitten er echt nog wel in? Nou, de Rabobank uh, bijvoorbeeld. Uh, oh, minder geworden. Zat er voor 500 miljoen in. Is naar iets minder dan 200 miljoen gegaan. De ING, dat is eigenlijk de grootste die erin uh, zit. Zat erin voor 2,4 miljard uh, aan staatsleningen. Nu nog maar 1,4 miljard. Is dus een miljard afgegaan. SNS Reaal. Die heeft het volledig afgebouwd. En Je ziet uh, verder dat nog wel wat verzekeraars uh, geld hebben uitstaan. Delta Lloyd bijvoorbeeld. Egon. Maar ook bij Egon uh, wordt het minder. Hebben vandaag overigens de staatsschuld aan Nederland uh, helemaal, of de schuld aan, aan de Nederlandse staat helemaal afgebouwd. Uh, maar bij Egon zeggen ze ook eerlijk van, ja, uh, wij vertrouwen het uh, daar niet. als we bijvoorbeeld naar uh, de bestuursvoorzitter Alex Wijnands. We hebben nog geen contact gehad met de minister over. De minister is daar zelf, denk ik, heel druk mee bezig. Uh, wat ik u wel kan zeggen is dat bij Egon het zo is dat het bedrag dat we hebben aan obligaties, Griekse staatsobligaties, zeer beperkt is. Dat is, om exact te zijn, 5 miljoen euro. We hebben al over de afgelopen tijd dat aanzienlijk afgebouwd tot een, een feite verwaarloosbaar bedrag. Waarom hebt u het afgebouwd? Omdat we dachten dat het verstandig zou zijn om het af te bouwen. En dat we dat risico niet wilden nemen. Dat is dus achteraf een goede beslissing geweest. Nou, daar draait het eigenlijk om. Hè. Dat risico willen ze niet nemen. Ze vertrouwen het niet. En dat zie je niet alleen bij EGON. Je ziet het ook bij andere uh, pensioenfondsen. Bijvoorbeeld zorg en welzijn. Die zeggen we bouwen af. Want daar is ook twijfel over de kredietwaardigheid. Bij de metaalpensioenfondsen. Uh, ABP niet te vergeten. Het grootste pensioenfonds. Zeggen allemaal hetzelfde. De banken hebben het al over gehad, maar dat is trouwens niet in Nederland ook het geval. Ook in Frankrijk bijvoorbeeld. Een hele grote, Krediet kennen ze misschien nog wel van de Tour de France op de shirtjes, hadden heel veel belangen in, in Griekenland. Hebben ook ongeveer de helft daarvan afgebouwd. Maar trekken de banken zich dan uit alles in Griekenland terug? Niet uit alles. Er uh, zijn gewoon uh, zaken waar ze zich niet uit terug kunnen trekken. Um, omdat daar langlopende contracten zitten. Bijvoorbeeld de ABN. Uh, ABN Amro zit nog wel in Griekse staatsbedrijven zoals de Spoorwegen. Gaat om ongeveer 1,4 miljard euro. Dus niet uit alles trekken ze zich terug. Maar Bert, is dit nou het dumpen van staatsobligaties waar iedereen tegen waarschuwt dat dat heel slecht voor Griekenland is? Ja, zo kun je het heel goed uh, samenvatten. En gingen die banken niet alles doen om Griekenland te helpen? Die uitspraak heb ik een keer gehoord van uh, de voorzitter van de Nederlandse Vereniging van uh, Banken. Die uitspraak staat uh, ook. Ze willen overigens de overkoepelende vereniging geen commentaar hierop uh, opleveren. Maar ja, het is wel gewoon het dumpen van je eigen risico. En waar komt dat dan terecht? Want het is natuurlijk ook een interessante ja, wie, wie, wie vraag. Wie wil dat hebben? Wie wil dat hebben? Want het neemt allemaal niet af. Nou ja, dat het zijn de centrale banken die ervoor opdraaien. Die hebben de laatste tijd dat massaal opgekocht. De centrale banken en de ECB, de Europese en dus Centrale komt Bank. Uiteindelijk weer bij de belastingbetaler? Nou ja, zo is het terecht. dus wel. Uiteindelijk komt het bij de minister van Financiën terecht. Die heeft natuurlijk nooit voldoende geld in de kas, in de staatskist. En vervolgens komt het bij ons, de belastingbetaler, uh, terecht. Als je het heel scherp stelt, is het het afwentelen van het risico op de staat en dus weer op de burger. Maar uh, je kan het ook minder scherp uh, stellen. Uh, ze uh, wentelen hun eigen risico af. Conclusie blijft na inventarisatie van de NWS: het risico voor die Nederlandse banken bij een eventueel bankgoed van Griekenland is kleiner, veel kleiner dan hier werd gedacht. Per versloten, dankjewel. RBC Roosendaal gooit de handdoek definitief in de ring. Ook een toekomst als amateurclub zit er niet in. Hoe staat het op de wegen bij de ANWB? Johnson Hoka. Nou, het is een minder drukke avondspits. In totaal 108 kilometer file. Wel een paar bijzonderheden. Onder meer op de A4 naar Den Haag nog wel druk... op de uh, uh, tussen Roelofansveen en Zoetebouw en Daar rijdt het langzaam over 8 kilometer. Op de A6 Lelystad richting Emmeloord... is er een ongeluk gebeurd bij de Ketelbrug. Er staat inmiddels een file van 4 kilometer. A35 Enschede richting Almelo... voor het Aansloo nog 4 kilometer. Dat komt door een gekantelde vrachtwagen... maar inmiddels zijn daar alle rijstroken weer open. En door een ongeluk nog opvallende file op de A44. Tegen Amsterdam richting Wassenaar. Daar staat de dus in en voorhoudt op 2 kilometer. Dit is het NOS Radio 1 Journaal. Het Lucella Carrasso en Tim Overdik tennis. Gisteren zagen we dat Kim Clijsters werd uitgeschakeld op het toernooi van Rosmalen, Mark Brasser. Um, toen werd gezegd, ze heeft nog maar een klein weekje om in vorm te komen voor Wimbledon. Um, maar laten we het daar eerst over hebben. Daar gaat ze niet naartoe. Nee, daar gaat ze inderdaad niet naartoe. Nee, het verhaal natuurlijk gisteren van die wedstrijd die, die ze verloor tegen die Italiaanse oprandi was het verhaal dat ze weer last kreeg van haar enkel. Een aantal mm. weken voor uh, Roland Garros ging uh, Kim Kleisters naar een bruiloft van haar neef. Uh, ze danste daar, uh, klapte door haar enkel heen. Nou, ze haalde Roland Garros uh, net aan. Uh, dat was al met heel veel Moeite verloor daar in de tweede ronde van de Nederlandse Aranska-Rus. Uh, ze kwam hier naar uh, Rosmalen ja, en in die partij uh, gisteren klapte ze weer uh, door die enkel. Je zag het ook op die baan, ze kon niet meer goed bewegen. Uh, loopvermogen ging, ging achteruit en ze zei na afloop ook van ja, ik, ik moet afwachten, ik, ik laat morgen. Dat was, is dus vandaag, uh, ga ik naar het ziekenhuis, laat ik het onderzoeken. Nou ja, dat onderzoek is uh, niet bevredigend afgelopen voor uh, Kim Kleister. Ze heeft inderdaad uh, een streep moeten zetten door haar uh, deelname aan Wimbledon. Hm. Dat is voor haar een tegenvaller, ook voor Wimbledon natuurlijk. Um, Rosmalen, daar deed ze al niet meer mee. Daar wordt nog altijd getennis natuurlijk. Ja. Waar zit je nu naar te kijken? Nou, ik zit nu te kijken naar een partij van uh, Svetlana Kuznetsova. Dat is een uh, Russin en, en die is uh, de grote kanshebster nu Kim Kluisters er niet meer bij is. Uh, Kuznetsova, tweevoudige Grand Slam winnares. Uh, een Nederlandse partij is zojuist gespeeld. Jesse Houta Galoen, die speelde zijn uh, tweede ronde partij tegen de Belg Xavier Malise. Uh, Houta Galoen, de nummer 116 van de wereld, wil dolgraag richting de top 100. Maar ja, aan zijn spel vandaag was dat eigenlijk niet af te zien. Hij deed het aardig, maar ook niet meer dan dat. Het was allemaal weer net niet. Ja, en dat is gewoon wel een beetje het verhaal in de carrière van Jesse Hutagalung. Een break voor in de eerste set wist hij niet vasthouden. Het werd een tiebreak. En die tiebreak mocht hij vier keer serveren, maar hij haalde op zijn eigen service niet één punt binnen. Ja, dan ga je zo'n tiebreak natuurlijk niet winnen. Werd toen meteen gebroken aan het begin van de tweede set. Kon het verlies van die eerste set niet uit zijn hoofd zetten. En verloor uiteindelijk de tweede set met, met 6-4. Dus voor Jesse Hutagalung is het doek gevallen in de tweede ronde. Hopen dat Robin Haase vanavond in zijn partij tegen Marcos Baghdadis. Dat is een partij die na deze partij wordt gespeeld. Naar de partij van Kuznetsova tegen de Italiaanse Irani. Ja, dat Robin Haase dan zeg maar, toch een beetje het toernooi kan gaan redden. We kleisten ze eruit. Ja, het, het, het wordt allemaal wat minder. Haase, als die hier verder komt, ja, dan is dat de redding voor het toernooi. Mark Brasser was dat... 12 voor 5 Marco verhoeft met het weer. Hoewel het weer vanavond een, een maansverduistering, heb ik begrepen. En wat ik niet wist, Lucelle wist dat wel, eerlijk is eerlijk... is dat je alleen bij volle maan een maansverduistering kunt krijgen. Ik niet. Ja, ja, het is eigenlijk een, een beetje, hoe zeg je dat, een meetkunde, geloof ik. De, de zon, de aarde en de maan moeten in één lijn staan... anders kun je geen verduistering krijgen. En op het moment dat de zon dan net even om die aarde heen kan schijnen... Ja, dan kijk je eigenlijk tegen de volle maan aan... Dus anders kan het gewoon niet. Is de maan half, dan staat hij inderdaad in een bepaalde hoek tussen de zon en de aarde. En dan kun je hem nooit verduisterd krijgen. En het is een hele grote volle maan. zag ik gisteravond al bij het uitlaten van de hond. Maar, de grote vraag: is er een wolkendek dat het plezier van de verduistering gaat verpesten? Ja, ik, ik ben daar wel een klein beetje bang voor. Zeker op, op meerdere plaatsen in Nederland. Het zal best wel op een enkele plek zichtbaar zijn. Hoor. De maansverduistering begint overigens al rond half negen. half negen. Dan is de zon nog niet helemaal onder. Maar dan begint hij al wel uh, uh, achter uh, de aarde te draaien, de maan. En uh, zo'n twintig minuten na zonsondergang, dan krijgen we die maan echt goed zichtbaar aan de zuidoostelijke hemel. Het komt niet zo heel hoog, dus je moet wel goed uitzicht hebben naar het zuidoosten. En dan moet je inderdaad die wolken hebben die niet aanwezig zijn. Ja, en dat zal op veel plaatsen in het land toch wel het geval zijn. Ik denk dat we goede kans hebben, of in ieder geval een betere kans hebben, dat we hem zien in het westen en noordwesten van het land. In het oosten en zuidoosten. Denk ik dat de wolken toch tamelijk hardnekkig zijn. En dat het een lastig verhaal gaat worden. En uit die wolken gaat morgen regen vallen? Uit die wolken gaat morgen regen vallen. Ja, het het zouden niet dezelfde wolken zijn, want die zijn dan nee, al weggetrokken naar Duitsland. Dat, dat maar ja, we. er komen inderdaad dikke wolken aan. En morgen gaat het uh, ochtends behoorlijk regen. Dus middags breekt de zon weer even door. Ja, en zaterdag, want dat is voor jou schoof ik erg belangrijk, die dag, dan moeten we uh, toch rekening houden met, uh, met wat buien. Maar gelukkig ook een streepje zon tussendoor. Marco Verhoef, dankjewel. Voetbalclub RBC Roosendaal houdt op te bestaan. De club werd vorige week al failliet verklaard, maar hoopte een doorstart te kunnen maken in het amateurvoetbal. Maar dat gaat niet door. Henk Klaasens, goedemiddag. Van het stichtingsbestuur van RBC. Een persbericht dat afsluit met de woorden... Het is ons niet gelukt. En met hoofdletters sorry. Voor wie is ja. die sorry bedoeld? Voor eigenlijk voor de mensen die, die ons persbericht ervoor zijn genoemd. En dat zijn alle mensen die een warm hart hebben voor RBC Roosendaal. Dat zijn de mensen die ook bereid waren om met ons mee te denken in dit uh, initiatief. En daar bereid waren om in te investeren. We hebben daarin een uitstekende partner in een scholengemeenschap, het Rijksinbergen op Zoom, waar leerlingen van ons in het opleidingsproject aan de loodschool uh, hoogwaardige opleiding volgen en ook op sportgebied faciliteiten krijgen. Die geloofden in ons, wij geloofden erin en we hadden een aantal sponsors die met ons geloofden. Maar helaas hebben we moeten constateren dat het financiële draagvlak... Uh, een te groot hiëat uh, overliet ten opzichte van wat we nodig hadden om aan de ambities te kunnen voldoen. Nou begrijp ik inderdaad dat die ambities voor het uh, betaalde voetbal niet meer lukten. De schuld was te hoog, maar dat jullie ook niet op amateurniveau in de hoofdklasse kunnen werken begrijp ik niet. Waarom konden jullie die doorstart niet maken? Het is, uh, ja, het is duidelijk dat we natuurlijk op dit moment een, een verleden mee, uh, meeslepen. Uh, de problemen die zijn natuurlijk niet van vandaag of gisteren.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 Er was, was gewoon niemand meer bereid, me voor het onderbreken, er was gewoon niemand meer bereid om hier geld in te steken. Nou, daar waren er we nog wel. Dat zijn echt zeer loyale sponsors. Mensen waar we eigenlijk de laatste maanden uh, meerdere malen een beroep op hebben kunnen doen, ook als, uh, als de NV. Uh, maar op, op een bepaald moment, uh, ja, dan, dan is het natuurlijk uh, het, het zover dat je een bepaald bedrag hebt. En ja, dat, dat was niet toereikend. Het, het was gewoon een te groot risico om op die manier uh, van start te zullen gaan met, met een nieuwe club. Het moet wel heel frank zijn voor met name de jeugdspelers. Zo'n 120 talentvolle spelers die dus ook geen kant meer uit kunnen. Wat, wat, wat gaan zij doen? Ja, nou we hebben gelukkig met, met de KNVB uh, wat dat betreft goede afspraken kunnen maken. Uh, het is natuurlijk een zeldzaamheid in het uh, betaald voetbal... dat een club failliet gaat en dan ook echt uh, verdwijnt. Dat is, uh, ik geloof dat het de laatste jaren niet voorgekomen is. Haarlem is gefuseerd met een, met een amateurclub. En, ja, het is gewoon kort dag. Vandaag is de dag dat uh, de sluitingstermijn is... van de overschrijvingsmogelijkheden voor amateurspelers. En, het is, de en, het, is, en het is inderdaad einde verhaal. Excuus dat ik wil onderbreek. Wij zijn ook zonder tijd om hierover verder te praten. Ik dank u hartelijk. Wens u sterkte. Het einde dank. van RBC. Henk Klaasens. We gaan praten over het plan van minister Donner. Die wil dat in tien regio's de huren omhoog gaan. Het gat tussen goedkope en dure huurwoningen is te groot. En woningen krijgen er daarom 15 tot 25 punten bij. Dat betekent huurverhoging. Trouwens, alleen als er een nieuwe huurder komt. En het gaat om regio's waar de WOZ-waarde van huizen het hoogst is. Ronald Paping is directeur van de Woonbond. Goedemiddag. Wat, wat vindt u van dat voorstel? Nou, om het maar heel kort uh, te zeggen, we vinden het een waardeloos uh, voorstel. Uh, Donner is eerst naar de Kamer gegaan uh, met een voorstel om overal 25 punten extra te geven. En hij wil het nu toespitsen op uh, de spanningsgebieden. Uh, maar daar blijft het feit dat natuurlijk in hele grote delen van Nederland straks een huurexplosie gaat ontstaan. En met name in gebieden als Amsterdam, Utrecht en Den Bosch huurwoningen gewoon volstrekt onbetaalbaar worden. Want als u het heeft over een, uh, een explosie, uh, 25 punten, wat betekent dat? 25 punten komt neer op 123 euro per maand, wat de maximale huur gaat stijgen. En met 15 punten is het nog altijd 75 euro, wat uh, de maximale huur gaat stijgen. Ja, en dat is voor mensen met een uh, laag of een modaal inkomen, uh, is dat het behoorlijk veel. Uh, en wat het vervelende ook is, is dat eigenlijk de doorstroming niet bevorderd wordt... Maar alleen maar uh, zal gaan stokken uh, door deze maatregelen. Omdat als je blijft zitten als huurder, uh, dan heb je, word je er niet mee geconfronteerd. Maar als je een, woning, uh, een nieuwe woning wilt huren, dus als je een starter bent of een doorstromer op de woningmarkt... dan moet je straks de hoofdprijs gaan betalen. In die regio's. En u zegt daardoor zullen veel mensen uh, in hun goedkopere woning blijven. Ja, als u voor dezelfde woning en dezelfde kwaliteit opeens anderhalf of twee keer zoveel moet betalen, dan blijft u gewoon zitten waar u zit. Uh... En toch is het donder volgens mij niet zozeer om de doorstroming te doen, wat natuurlijk wel een probleem is, als wel dat huren uh, vaak toch te laag zijn en niet marktconform zijn. Ja, maar, maar conform in een volstrekt overspannen woningmarkt, leidt ertoe dat de huren torenhoog worden. We moeten realiseren dat de woningmarkt in Nederland volstrekt verstoord is. Het kabinet doet daar ook lekker aan mee door de hypotheekrente aftrek in stand te houden. Want dat leidt allemaal tot een hoog prijsniveau in Nederland. En als je in verstoorde markt dan op een gegeven moment de huren vrij gaat uh, laten uh, zijn, dan, dan zul je zien dat in een aantal gebieden die huren torenhoog zullen stijgen... en gewoon voor heel grote groepen niet meer uh, betaalbaar zullen zijn. En wat is dan uw voorstel om eraan te doen uh, dat sommige woningen gewoon veel te goedkoop zijn? Wij hebben als woonbond een, een, een, een wat intelligenter alternatief uh, voorgesteld, ook aan de politiek... Uh, overigens een alternatief waar ook best veel draagvlak is, zelfs bij verhuurders... dat is een gematigd huurbeleid, uh, want laten we echt de koopkracht van mensen uh, beschermen... maar binnen dat gematigd huurbeleid wat meer differentiëren... en dat woningen die op dit moment behoorlijk goedkoop zijn, die laat je iets meer in prijs stijgen... maar daartegenover woningen die nu op dit moment duur zijn, uh, laat je minder in huur stijgen. En als je dat gaat doen verbeter je eigenlijk de verhouding tussen de prijs, de huurprijs die mensen moeten betalen... en de kwaliteit die ze krijgen. En dat is eigenlijk een stukje maaktwerking wat veel intelligenter is en wat eerder de doorstroming zal bevorderen... en ook uh, voorkomt dat mensen, zo ik maar zeggen, scheef betalen... te goedkoop in een goede woning zitten. Ik zou natuurlijk eigenlijk aan minister Donner moeten vragen nu... waarom ze dat niet doen, maar die heb ik helaas niet aan de lijn. Uh, welk antwoord heeft u van hem gekregen dat dit voorstel niet is doorgegaan? Nou, kijk, Donner, uh, overigens in de Kamer heeft men ook gevraagd... naar het woonbond alternatief om dat erbij te betrekken. Dat heeft de minister helaas in dit voorstel uh, niet gedaan. Dat is betreurenswaardig. Uh, en eigenlijk het enige waar je zich dan op kan beroepen is dat in het regeerakkoord een bepaalde formulering is van de huurmaatregel die moet plaatsvinden. En wat wij willen als woonbond is dan weer net wat anders, uh, maar ik zeg uh, veel beter, uh, dan wat in het regeerakkoord staat. En dat betekent uh, voor een deel van de mensen dat het inflatie huurbeleid een beetje los wordt gelaten. Die krijgen dus een huurstijging die net iets boven de inflatie is. Maar voor allerlei andere starters en doorstromers betekent het een lagere huurverhoging. Dus uh, het is gewoon het dogma van het regieakkoord wat voorkomt dat ons voorstel overgenomen wordt. En zo is er voor u nog heel wat lobbywerk te gaan bij de Kamer als dit dat, voorstel wordt besproken. Dat gaan we ook zeker doen. Meneer Paping, directeur van de Woonbond, dank voor uw reactie. Graag gedaan. Na vijf praten we over de situatie in Rusland. Nog steeds een importverbod voor de Nederlandse groenten. Hoe kan dat? U hoort het straks. Vandaag in BNN Today. Eten is gevaarlijk, zegt voedselonderzoeker Taco Wijtses. Wat kunnen we leren van de ehec bacteriën? Floortje Dessing over op vakantie gaan naar plekken uit je favoriete films en tv-series. En Jack Woutersen heeft een nieuwe baan. Ja, grote smurf. Als grote smurf. Vanavond, half negen, op Radio 1 BNN Today. Volg ons ook online via radio1.nl. Radio 1, het nieuws van alle kanten.